Ik begrijp niet waarom de jongen nog steeds niet spreekt. Drie jaar. Toen ik zo uit was als hij, had ik al uh, tussen gelezen. Zeg nou eens wat, Lummel. Oh no. Kuk, u verstaat meer dan je denkt. Maak je niet druk, op een dag kan hij ineens praten, dat weet ik zeker. Niemand wist dat hij van Quinten moest vinden. Het jong was te mooi om waar te zijn. Huilde zelden, lachte nooit en sprak geen woord. Maar dat er in dat koppie met die onvoorstelbaar blauwe ogen... een en ander omging... Daaraan twijfelde niemand. Wat zou je ervan zeggen, mijn zoon als wij twee eens gingen wandelen? En jij en ik. Nou, weet je het zeker, ongelooflijk. Oh Dan moet je namelijk de natuur in. Dan zal ik de natuur eens flink laten schrikken. Kom, Quinten. Pas goed op je vader, Quinten. Breng je hem heel huids terug? Leer van je oude wijze vader, Quinten, dat het nieuwe ook altijd het oude is. Al het oude was eens nieuw en al het nieuwe zal eens oud zijn. Hè? Daar lopen we dan. Jij hebt je hand in de mijne en precies zo heb ik vroeger met mijn vader gelopen. In een, in een roze jurkje waarin mijn moeder me altijd stopte. En met pijpenkrullen. Zeg eens eerlijk, Quinte. Volgens mij begrijp jij mij best, ook al spreek je geen woord... Hou je ons soms allemaal? Voor. Versta jij alles? Waar heb jij gewoon geen zin om te praten? Quinte gaf geen antwoord, maar hij wist kennelijk precies waar hij heen wilde. Hij voerde Onno langs een smal, kronkelend pad van platgetrapte brandnetels, tot ze plotseling voor een vierkante grafsteen aan de voet van een klein konisch toelopend pilaatje stonden. Een inscriptie? Diep. Valt Sunstar. Sunstar. Zo heet de rentpaarden. Hier ligt een begaven. En toen gebeurde datgene... wat hem na een moment van sprakeloosheid ertoe bracht... Quinten in zijn armen te nemen... en triomfantelijk terug te hollen naar het kasteel. Quinten wees naar het pilaartje... en zei... Obelisk. Ho, ho, wacht eens even, Engel. Oh. Quintins eerste bewust uitgesproken woord was obelisk, dat geloof ik niet. Daar is anders een heel eenvoudige verklaring voor, heer Gerubijn. Dat Quintin, zo gauw hij kon lopen, op groot rechteren de kamer van de woning had verkend, breidde zijn wereld zich geleidelijk over het gehele kasteel uit. Vooral bij de kerns die op dezelfde verdieping woonden, was hij altijd welkom. Daar bleek hij vooral gefascineerd door architectuurafbeeldingen. Waarmee de kunsthistoricus zich bezighield. En bij binnenkomst liep hij altijd eerst naar een grote ingelijste ets. van Piranesi die op een boekenplank stond. Die afbeelding die hij zo leuk vindt, Cucu, is een obelisk. Mm. Hij staat in Rome voor het Lateraan. En in het gebouw daarachter. bevindt zich de voormalige pauselijke huiskapel: het Sancta Sanctorum. Als je groot bent, moet je dat in Rome maar allemaal eens gaan bekijken. En jij beweert dus dat toen al Quintens latere interesse voor dat Sancta Sanctorum werd gewekt? Hij moest een keer op dat spoor worden gebracht. Hoe eerder, hoe beter. Na, vooruit. Hoe ging het verder? Al na een half jaar was er geen sprake meer van een taalachterstand. Grammaticaal leek Quintus zijn leeftijd eerder ver vooruit. Als hij zichzelf bedoelde, had hij het niet over Quintus of over QQ... Maar dan zei hij ik. Zijn verdere ontwikkeling verliep net zo. Het leek erop dat dit kind niemand nodig had. Ook geen speelkameraadjes. Hij had genoeg aan het kasteel en zijn omgeving. Dit noemen we een schuifhangslot. Zie je hier die gleuven in de vorm van een haar? Ja. Daar moet een speciale sleutel met stalen pen. in. Toen Quinten vier jaar was, wilde Sophia dat hij naar de kleuterschool in Westerbork ging. Ze was bang dat hij anders te eenzelvig zou worden. Maar meteen de eerste dag bewerkte een andere kleuter Quintens hoofd met een aarde beker. Quinten huilde niet, maar keek de ander alleen aan, met een tuusdanig verbaasde blik in zijn blauw-blauwe ogen, dat de ander in tranen uitbarstte.